Serie in zes delen van David Hopkins. Vertaling Tom van Beek, Regie Dick van Putten. Eerste deel Het Meesterbrein. Oh, kom, schiet op. Geef me de redactie even, vlug een beetje. Hier, Frank. Ja, schuldig op alle vijfde punten. Precies, ja. Hij heeft vijftien jaar gekregen. Hoe die wat? Oh, hoe die het opnam. Tja, tja daar gaat het nou juist om. Hij scheen er niet van ons te boven te zijn. Hij bleef er heel rustig onder. Hij lachte wat en zei, dank u... Mohammed Voorheer deed voor 15 jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de recente robwogenvallen op postauto's. Noor hier een commentaar van onze speciale reporter die zich bij u bijwoordt. Tony, de uitspraak is gevallen. De jacht die de politie 6 maanden geleden ontketende na de eerste overvallen op postkantoren in Wimbledon, eindigde vanmorgen voor de rechter in die Old Bay. James Byrne, het meesterbrein achter de serie geraffineerd opgezette berovingen, is tot 15 jaar veroordeeld. Burn is nu 38 en als hij weer vrijkomt zal hij de 50 gepasseerd zijn. Het is moeilijk om in deze kleine, stugge man de supermisdadiger te zien die de pers van hem heeft gemaakt sinds de opening van het proces. Burn is meer het type van de kleine zwendelaar, een zakkenroller of een autodief. Niemand ziet in hem een meester Hoewel de politie en dan in het bijzonder inspecteur James, die het onderzoek van het begin af aan leidde, tevreden kan zijn over de behaalde resultaten, ...viel er toch op de publieke tribune iets van bewondering, van sympathie zelfs te bespeuren. Tony, waar zit je? In Glasgow houdt staking van buschauffeurs aan. Vele bedrijven liggen stil omdat de werknemers niet op tijd voor hun werk konden verschijnen. In de straten van de stad doen zich vele opstoppingen voor, ten gevolge van het feit dat het gebruik van particuliere wagen... ...maar, is Wat? Wacht even. is Waar heb je gezeten? Ik roep je al de hele tijd. Die de poot zit achter dus de boven. Kijk maar. Als papa thuis komt, zal hij hem wel weer maken. Mm. Ik dacht dat je me zou helpen met tafeldekken. Ja, ja, toch? Nou, als je niet opschiet, is papa al thuis voor je goed en wel begonnen bent. Omdat we nou rijk zijn, moet je niet denken dat we nu maar allemaal kunnen gaan zitten en niks doen. En zeker jij niet, mannetje. Mama. Je kan best praten als je bezig bent. Je weet waar de messen en vorken liggen. Vooruit, schat, opschieten. Hey, mama. Hm? Als we nou rijk zijn, hè, waren we dan eerst arm? Nou, nee, arm niet. En nu kunnen we allerlei dingen kopen die we eerst niet konden kopen. Oh, omdat uh, om, om we het niet konden betalen? Ja, jij snapt het precies. Nou, vooruit. Is het al klaar? Uh, nee, bijna. Gaan we nou in een groot huis wonen? Ja, jongen. We gaan in een groot huis wonen. Moet jij eens opletten. Oh, oh, je hebt het peper- en zoutstelletje vergeten. Wanneer gaan we kijken? kijken naar wat? Ja, naar papa's film? Ach, oh, die is nog lang niet klaar. Papa heeft alleen maar het verhaal geschreven. Iemand anders gaat er een film van maken. En moet papa dan ook in de film spelen? Nee, natuurlijk niet. Papa moet alleen... Oh, alsjeblieft, Tony. Wanneer hou je nou eens op met vragen? Nee. Hij kijkt nou eens wat je gedaan hebt. Maar... De messen en voor je liggen verkeerd om. Oh, nou, zo dan? Nou, laat maar. Doe het zelf wel. Dadelijk komt papa. Ga jij je, je handen maar wassen? Ah, dat is Ga maar even dag zeggen. En dan je handen wassen en opschieten, hè. Dona. Ik ben in de keuken. dat pas. Hé, pap, Kan jij tijdens het pont maken? Het zit helemaal achter tevoren. Ja, joh. Ik zal er straks even naar kijken, hoor. Zo, Haha, Ik sterf van de honger. Even wachten. Tony heeft me geholpen met tafeldekken. Ik ah. moet even overdoen. Ja, het lijkt de tafel van de chimpansees in de dierentuin wel. En? Wat en? Wat zei je? Wie? Je uitgever. Wat zei je? Alsjeblieft, lieve schat, ik heb mijn jas nog niet eens uit. Heb je de opdracht gekregen? Ik zei dat ik stierf van de honger. Even mijn handen wassen, dan kunnen we onder eten praten, oké? Okay? Oh, Ian, jij kan ja, zomaar... Rustig nou toch, lief? Je wint je nou niet op. Wint je niet op? We staan op de drempel van een nieuw leven en jij roept dat ik me niet moet opvinden. Het is nu twintig jaar geleden dat ik hier in ons mooie Dalm ben komen wonen. En ik denk dat ik nu toch wel met enige zekerheid kan zeggen dat ik geaccepteerd ben als een van de inwoners. <tiedert> <tiedert> Dank u. Ik ben er zeker van dat ik u niet hoef te zeggen dat dit feit mij met trots vervult. Maar trots ben ik ook dat men mij heeft gevraagd vanmiddag deze opening te verrichten. Nou, u hebt ook het geld gegeven, sir. Niet alle. In ieder geval, ik heb nu lang genoeg gesproken. En hiermee dan verklaar ik deze speeltuin voor geopend. Was dit de bedoeling, dominee? Oh, het, het was geweldig, Frederik, uh, geweldig. Een buitengewoon amusante speech, uh, zoals gewoonlijk. Mooi zo, mooi zo. Ja, het comité is dus zeer dankbaar... ...dat u zich een ogenblik hebt kunnen vrijmaken. Dank u. Dit project is toch wel van belang voor de hele gemeenschap, nietwaar? O, oh, ongetwijfeld, ongetwijfeld. Uh, uh, kan ik u thuis misschien iets aanbieden? Het spijt me, ik zou graag met u meegaan... ...maar ik heb een afspraak in de city. ...zaken gaan voeren, hè? Maar ik ben er zeker van dat mijn vrouw... ...graag van uw uitnodiging gebruik zal maken. O, oh, ik zal haar graag ontvangen. Nou, dat was het van, hè? u je me nu wel excuseren? Ik loop even met u mee naar uw wagen. Daar. Oh, nou, ja. Ja. Nuttig aanwinst, die speelt. Ja, inderdaad, inderdaad. En de stad is u zeer dankbaar. Wees u daarvan overtuigd. Wij moeten doen wat wij kunnen. U hebt al zoveel voor ons gedaan. Daarom bent u ook zeer, ja, geliefd in onze stad. Is dat niet wat te overdreven uitgedrukt? Oh, het is de waarheid, Frederik, de waarheid. En dat zal iedereen met mij eens zijn. Een wijde gedachte. <laughs> ah, zijn jullie daar al? Ik moet weg. Uitstekende speech, Frederik. Vond u ook niet, dominee? Ja, bijzonder goed. Hmm. Zeer innemend. Ja. Maar dat zijn wij tenslotte van zijn vadergewand, niet waar? <laughs> u moet mij excuseren. Ik zal me moeten haasten. Ja, ja, ja, natuurlijk, natuurlijk. En, en nogmaals, onze hartelijke dank. Ja, graag gedaan. Dag, schaar. Tot vanavond. Tot vanavond, ja. Dank je, vrienden. Het je vanavond thuis, Frederik. Ja, ik had geen afspraken gemaakt. Oh, tot straks. Tot straks. En, dominee? Ik uh, wilde u uitnodigen voor de thee. Uh, Sir Frederik dacht dat u daar wel voor zou voelen. Oh, maar al te graag. Dank u. Uitstekende speech of werk. I... Vond je? Dankjewel. Ik weet niet. Je staat altijd min of meer voor gek bij zo'n gelegenheid. Je weet waar we naartoe gaan? Naar de city. Ja, het kantoor van Mr. Stevens. Ben ik er zeker van dat u zult begrijpen dat het onder deze omstandigheden geen zin heeft om enige actie te ondernemen? ...aangaande legalisatie van uw onderneming. In de hoop dat jullie van dienst geweest te zijn... ...verblijven, ik zo goed en zo goed. Mooi. Dat was het? Ja, meneer. Prachtig. Is die ook weer een tijdje stil? Bent u niet bang dat die lastig zal worden? De wet, dat is alles waar we mee te maken hebben. De rest kan we niet schelen. Binnen? De secretaris zit er niet, dus ik dacht... Ah, Jim. Goedemiddag, de Frederik. We waren juist met de correspondentie bezig. Dank je, Jean, dat was het. Dank u, meneer Steven. Ik ben toch niet te laat, hoop ik? Oh, nee, helemaal niet. Wat wil je drinken? Een whisky graag. Een dubbele. Moeilijke dag achter de rug. Oh, valt nogal mee. Ik heb een officiële speech gehouden bij de opening van een kinderspeeltuin. Oh, <laughs> juist. Je weet niet half hoe leuk het eigenlijk is, Giles. Dat zal wel niet, maar ik heb zo'n idee dat het een schenking was van jezelf. Om precies te zijn? Ja. Frederik, op een gegeven moment zal je nog eens... Mensen in mijn positie hebben de taak de verantwoordelijkheid om minder bedelen te steunen en te helpen. Daar ben ik me van bewust. Maar ik vraag me wel eens af of mensen daar wel dankbaar voor zijn. Alsjeblieft, je whisky. Water of ijs? Ijs graag. Is Bouten er nog niet? Die zal zo wel komen. Half drie zal hij hier zijn. Ik hoop dat we ons niet in hem vergissen. En Bouten? Ik denk het niet. We hebben heel wat in hem geïnvesteerd. Ik ben er zeker van dat het ons een meer dan redelijke winst zal opleveren. Ik hoop het. Ik hoop dat je gelijk hebt. Ja? Hier is de heer Bolkin voor u, minister. Mooi zo, laat hem maar binnen. Ik spuit uw geld niet over de balk. Dat heeft ook niemand beweerd, meneer Bolkin. Waarom laat u me dan iedere keer opdraven om rapport uit te brengen? Vertrouwt u me zo niet? Als uh, Frederick u niet vertrouwde, hadden we u nooit dergelijke grote bedragen in handen gegeven. Dat is u toch hopelijk wel duidelijk? Ja, dat, dat ligt toch ook. Daarom begrijp ik niet. Juist omdat we met zo'n groot bedrag in uw firma deelnemen. Als er iets misgaat, lopen wij het risico, niet u. Er gaat niks mis. Dat hoop ik. Onmogelijk. Meneer Baldwin, mijn partner hier en ik hebben dit hulpprogramma opgezet... om bepaalde zakenlieden in staat te stellen met nieuwe projecten te beginnen. Nou, dat is precies waarom u mijn idee gefinancierd hebt. Omdat het een goed project is. Dat is het zeker. En als het allemaal lukt, wat u er zeker ook niet armer van. U bedoelt, wij krijgen de rente van onze niet nietwaar? Ja, dat bedoel ik. Wij zijn tenslotte niet helemaal een filantropische instelling. Daar heeft Stevens gelijk aan. Alles verloopt dus naar wens? Ik heb het u in het begin al gezegd... een veiligheidsdienst kan een goede zaak zijn. De politie kan een beetje hulp van particulieren best gebruiken vandaag de dag. Als je nagaat hoe die zware jongens de keer gaan tegenwoordig... als u begrijpt wat ik bedoel. Wat? Dat is alles wat we weten willen. Op het ogenblik althans. Ik dank u dat u gekomen bent. Was dat alles? Op het ogenblik wel, ja... Een periodieke controle in verband met onze investeringen, meneer Botwin. ...dat zult u ons toch wel niet kwalijk nemen? Natuurlijk niet. Goedemiddag, heer. Tot ziens. Oh, Botwin. Ja? Uiterste discretie, nietwaar? Je kent de afspraak. Anders krijgen we hier aanvragen van Jan en allemaal. Daar zijn wij niet van gediend. Ik hou me aan mijn afspraken. Prachtig. We houden contact. Goed. Goedemiddag. Nou, ja? hmm. oh, dat zit wel goed, dacht ik. Ik hoop het. Als we een fout hebben gemaakt, zal ons dat wel eens heel veel geld kunnen kosten. Oh, het gaat tenslotte om het uiteindelijke resultaat. Dat is het enige wat van belang is. Ah. dat, is dat gek trekken? Mooi zo. Ah. En vertel me nou eindelijk eens wat jullie vanmorgen hebben besproken. Mag je zelf het draaiboek schrijven? Hmm? Ian, het draaiboek. Mag je het schrijven? Uh, uh, ja, ze willen me graag de opdracht geven. Ja. Oh, lieveling, wat geweldig. Waarom zeg je dat dan niet meteen? Het lijkt wel of het je niks kan schelen. Het Tony, leg dat ding neer als papa en mama praten. Oh, mama, maar ze poot zit achter ze voor. Papa zal er dus straks naar kijken. Zet hem nou weg en eet je boterham op. Hm? Heb je die opdracht nou in je zak of waren het maar vage beloftes? Oh, nee, nee, nee, nee. Je kan de opdracht zo krijgen. Eindelijk. Je verdient het. Eindelijk een erkenning. Wat is er? Ian. Hm? Wat is er? Een contract van 10.000 gouden. Dat is niet zomaar iets. Hé, hey, Tony, nou zeg, ik het, nou zeg ik het niet meer. Doe dat ding weg. Eh, Hoi, liefje, toen wij uh, elkaar voor het eerst ontmoetten. Weet je nog wat je toen zei? Wat je het meest in mij bewonderde. Dat is knap, groot, duidelijk. Nee, nee, nee, zonder gekheid. Nee, nee ik bedoel. Ik bedoel, over mijn werk. Jij zei dat je in mij bewonderde dat ik schreef wat ik wilde schrijven zonder te denken aan geld verdienen. Ja, maar toen waren we allebei een beetje jong. Ja, ja, ja. Je hebt gezegd dat je dat in me bewonderde. Toen ja. Maar nou is het anders. Die ja, er is helemaal niks veranderd. Een van mijn verhalen heeft wat geld opgebracht. Dat is alles. Dat is alles? Ja. Dat doet toch niets toe of af van het feit dat ik nog steeds bepaalde dingen schrijven doe. Hm. Goed, voor de dag ermee. Wat wil je dan schrijven? Dan nou, niet dat filmscenario. Nee, laat iemand anders dat maar doen. Dan heb ik mijn handen vrij. Maar, Ian... Oh, we gaan heus niet dood van de honger, naar. De slotten zijn de royalties die ik van die film krijg al meer dan we ooit bij elkaar hebben gezien. We worden alleen niet zo rijk als het wel zou kunnen worden. Dat is alles. Nou ja, is dat dan zo belangrijk? In het huis dan wat we zouden kopen? ja, We hoeven toch niet meteen te verhuizen. We kunnen het hier nog best een paar jaar uithouden. Ian, waarom doe je het niet allebei? Wat, allebei? Ja, het filmscript en het boek dat je in je hoofd nee, hebt. Nee, nee, dat kan ik niet. Dat kan ik. ik kan mezelf toch, toch niet in tweeën delen. Hm. Dus je besluit staat vast. Ja. Tja. Nou, dat moet je doen. Dank je Johanna Ik wist dat je het. Te... Tony, nog een lang. boterham? Nee. Nee wat? Nee, mama, dank u. Ian? Begrijp je het een beetje? Och, begrijpen. We hebben nou zo lang gewacht. Waarom zouden we niet nog een beetje langer wachten? Natuurlijk, dat dacht ik ook, ja. En als, als, als dit boek goed wordt, hè, als het succes heeft, dan zal ik een heel eind verder zijn. Je weet hoe het gaat in ons literaire wereldje. Schrijf een indringend feitere relaas en zie dat met veel tamtam -tam in alle bibliotheken te krijgen en je bent gemaakt. Ja, veel brengt het natuurlijk niet op, maar... Jonah, nou, ik, ik, ik, ik moet dit doen. Ja, natuurlijk. Nog een boterham? Uh, ja, ja. Waar gaat het dan over, dat nieuwe boek? Nou, het zal een, meer een soort studie worden. Hè? Een studie over de mens in zijn omgeving en over de drijfveren die tot zijn daden leiden. Maar iets dergelijks had ik trouwens al lang in mijn hoofd. We hebben het wel eens over gehad, herinner je nog wel? Opgehangen aan één mens in het bijzonder? Ja. Nou, ja, en daarom moet ik het nu doen. Over wie gaat het dan? Over die vent die vandaag tot 15 jaar is veroordeeld wegens die postauto overvallen. Lijkt me een interessante man. Van het proces in de Old Bailey? Precies. Ik ga een boek schrijven over James Byrne. Ik kom voor James Byrne. Doe nou meneer, oh. yeah. even kijken. Ja, hier heb ik hem. Ian David van ja, dat ben ik ja. Rechtaf, meneer, Derde de the cel aan uw linker. Gaat u maar mee. Dank u. Ja, dat ben ik. Bent u Farnham? Ja, hoe maakt het? <laughs> Uitstekend, dank u. Uh, uh, uh, sigaret? Ja, ga. Merci. <tie> Had u niet verwacht, hè? Uh, uh, wat niet? <laughs> u keek of u water zag branden toen u binnenkwam. Oh ja? Ja. <laughs> hoe dacht u dan dat ik eruit zou zien? James Bond. Oh, James Bond. Wat kan ik voor u doen, meneer Farnham? Ik zou maar opschieten als ik u was. Veel tijd krijg je hier nooit. Als bezoeker niet, tenminste. Ja, dan kan ik het maar beter meteen van wel uh, Ik wil een boek over u schrijven. Ja, zoiets zei ze zo. Ik voel me gevleid. Nou, u zie tenslotte een serie bijzonder geraffineerde misdaad op uw naam staan. Ik dank u. Nee, nee, ik meen dit. Wat mij interesseert is namelijk de man achter deze misdaden. Zoals ik al zei, ik voel me gevleid. Iemand die begiftigd is met zoveel verbeeldingskracht en handigheid. Waarom gebruikt hij zijn gaven nou juist? Om te stelen? Ach, ik bedoel, uh... misschien is er vroeger iets geweest, iets bedoel, wat door uw leven weg beïnvloed. Wat is dat dan geweest? Jammer, u moet weg. Uh, weg? Jawel, meneer Varner. Tot ziens. Dank voor uw komst. Daan. Ja. Bedankt voor het zaffie. Ik kan het ook aan niemand anders vragen. Het spijt me, daar kan ik u niks over zeggen, meneer Farnham. Een paar algemene vragen. Een raadsman heeft niet het recht zijn zaken met derden te bespreken. Dat, daar ben ik me van bewust, meneer White. Maar nu het onderzoek is gesloten, nu het vonnis is geveld. willen ze altijd nog in beroep kunnen gaan. Ik dacht dat Burn duidelijk heeft laten blijken dat hij dat niet zou doen. Ja, die praatjes heb ik al meer gehoord. Mensen kunnen wel eens van gedachten veranderen. Ik zou u graag van dienst willen zijn, maar in dit geval kan ik u niet helpen. En als u een record neemt, meneer Hem, dan zou ik nou graag verder gaan met mijn lunch. Oh ja, natuurlijk, natuurlijk. Het spijt me alleen dat ik u op uw club heb lastiggevallen. Maar ik heb u al uitgelegd dat ik bezig ben met een boek over Burn en ik had gehoopt dat u misschien mij iets meer over hem zou kunnen vertellen. Hij is me gestuurd door een collega... Misschien kan die u helpen. <laughs> maar ik zou er maar niet op rekenen. Nou, wilt u me nou excuseren? Ik zou graag nog een hapje willen eten. Hapje afloopt van het ene en van de stad naar het andere. Hij vraagt de duivel en zijn oude moer om inlichting over dat verdomde boek van hem. Dat kunnen we niet hebben. Daar moeten we een stokje voor steken voordat hij verder gaat. Niemand waar biës hoort. Ja, snel ook. Hoe heet hij? Vader. Ian Vader. Londense veiligheidsdienst en bewaking. Ja, daar spreekt u mee. Jawel. Wanneer was dat? Gisteravond? Ik begrijp niet hoe dat mogelijk is, meneer. Ja, ik zal het onmiddellijk onderzoeken. U kunt er zeker van zijn dat het niet weer zal gebeuren. Ja, meneer. Natuurlijk, meneer. Spijt me dat het gebeurd is. Goedemiddag, meneer. Moeilijkheden. Waar is Smis? Hiernaast. Nou Laat hem hier komen. Smis! Ja. Kom hier en doe de deur dicht. Wat is er? Ik zei: doe de deur dicht. Kom hier. Wat zijn de moeilijkheden? De manager van Belden had er net op. Hij zei dat het gebouw vannacht niet is gecontroleerd. Nou, en? Niks, nou en. Wanneer zal het nou eens dat die garnalen hersen van jou doordringen dat we juist nu op dit moment zo accuraat mogelijk ons werk moeten doen? Ja, het is het enige gebouw dat ik heb overgeslagen. Dat is erg genoeg. Er hoeft om één dochter te worden. Dan hoeft er maar één te gaan klagen... en dan weet binnen de kortste tijd de godganse stad... dat de Londense veiligheidsdienst niet zo conscieus is... als ze zou zou moeten zijn. En hup, daar gaat onze hele handel. Gebruik toch je hersens, Kero. Jij en Biersvoort doen je werk precies... zoals alle andere controleurs begrepen. Ja, jij het zegt. Ik zeg het, ja. Zeker nou alles in kan en kruiken. Niet. Ja, goed. Sorry. Nou, vooruit. Zijn de grote bazen nog steeds gelukkig over de gang van zaken. Ja, natuurlijk. Waarom niet? Alles loopt toch volgens plan... Ze wilden alleen maar weten hoe het met de firma gaat. Wat lijst ze gezegd? Dat alles uitstekend voor elkaar is. Dat we er een flink aantal klanten bij hebben... en dat ze er over de rente van hun geld niet hoeven in te ja. zitten. Uh, wat ik niet begrijp is waarom ze je steeds opnieuw laten opdraven. Oh nee, Jochie, begrijp je dat niet? Zal ik je moeten uitleggen, nietwaar? waar? Iedere zaak die door hun wordt gefinancierd... staat onder hun voortdurende controle, ja? Ik bedoel, ze moeten toch min of meer zekerheid hebben over hun investeringen. En omdat ze ons meer geld hebben voorgeschoten dan wie dan ook. controleren ze ons ook meer dan wie dan ook. Begrepen. Jij ook, Smith? Uh, ja, ja, geloof het wel. Grote jongen. Maar nou wat anders. Die schrijver, die Varnham waar we het net over hadden. Ja, wat is daarmee? Die gozer schrijft een boek over James Byrne. Niemand van ons zit erop te wachten, nietwaar? Ik zou niet weten wat ik over hem kan vertellen, meneer Vanem. Alles wat u vertelt is voor mij van belang, mevrouw. Gaat u toch zitten. Ja, dank <hums> Mooie flat hebt u. We wonen hier heel prettig, ja. Ik heb uw uh, adres uit het telefoonboek... maar er stond een bordje te koop op het huis. De makelaar heeft me dit adres gegeven. Deze flat is wat makkelijker voor mij en de kinderen. Hoeveel kinderen hebt u? Drie. Ah, ja. Zijn ze al school? Ja. De twee oudste tenminste... De jongste gaat nog naar de kleuterschool. Ah. Is het voor u niet een beetje moeilijk nu uw man. in de gevangenis zit? Maar nou, ik bedoel. Uh... gaat wel. Kan het wel aan. Ja, dat is u wel aan te zien. Ja. Hoe zijn ze eronder? Wie? Uw kinderen. Hoe nemen ze het op dat hun vaderen. Och. Ze trekken zich er niet veel van aan. Moet dat? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik vraag zomaar niet. Ik ben vanochtend bij hem geweest. Bij Jimmy? Ja, ja. Hij schijnt zich niet erg ongelukkig te voelen. We krijgen hem er niet onder. Nou, ik bedoel, hij maakte zich niet druk om het proces of om zijn veroordeling. Dat zou ook niet veel helpen, nietwaar. En als ik het wel eens zeggen mag, u schijnt er zelf ook niet erg van ondersteboven te zijn. Niet ondersteboven? Nee, dat is het niet, meneer Vanem. Maar toch, wat zal ik zeggen, het leven gaat door, nietwaar. Hij leek me erg interessant, uw man. Oh ja? Ja, ja, ja. Hij heeft iets fascinerends. Daarom wil ik ook over hem schrijven. Kijk, ik wil proberen na te gaan... waarom iemand... Uh... Waarom iemand wat? Ik bedoel... Maar uh... ja, was het het allemaal waard? Hè? U had toch een behoorlijk bestaan? Dat huis en alles. Wie heeft er tegenwoordig nog een behoorlijk bestaan? Een werkelijk behoorlijk bestaan... Ja, daar heb je gelijk in. Maar uh, waar ik naartoe wil, uh, veel geld heeft het niet opgebracht, nietwaar? Misschien niet. De politie heeft verklaard dat ze het meest hebben teruggevonden. De politie verklaart zoveel. Hoe bedoelt u? Mevrouw dan? Niks. Meneer Vanem, ik moet weer aan het werk. Misschien kan ik nog een paar minuten met u praten. Waarom? Ik zie echt niet in waar het allemaal goed voor is. Je, was u niet verbaasd? Was u niet verbaasd toen bleek dat uw man in staat was tot het organiseren van dergelijke overvallen? Hoezo, verbaasd? Kijk eens, hier, ik wil geen oude koek uit de sloot halen, maar zijn vroegere veroordelingen waren allemaal voor, voor, voor kleine delicten. En nu plotseling komt hij met zoiets geraffineerd en ingewikkeld als dit. Dat zou toch niemand van hem gedacht hebben? Oh nee. U bent wel erg groen, meneer Vanem. U bent geloof ik nog niet droog achter uw oren. Oh. En de andere. Welke? andere? De anderen, die hebben meegedaan. Allemaal gepakt en veroordeeld. Ik bedoel niet zijn directe handlangers. Ik dacht in de richting van... nou Ja, laten we nou eerlijk zijn. Voor een dergelijke opzet heb je geld nodig. Veel geld. Er moeten nog anderen zijn die hem hebben geholpen. Ik heb u niks meer te zeggen, meneer Vanem. Je begrijpt uw woord, mevrouw. U hoeft mij geen namen te noemen. Ik heb u niks meer te zeggen. Ik heb mijn buik er vol van. Politie, verslaggevers, schrijvers. Ik zeg geen woord oh, meer. Ik ben toch de politie niet. Ik... Geen woord, meneer Vanem. Geen woord, niets, niets. Je ja, had toch zeker niet verwacht dat iedereen je zomaar direct alles zou vertellen. Ach, schiet een beetje op, want het is Tony niet zo lang alleen. Ja, misschien heb je gelijk, ja. Maar wat zou het doorn voor schade kunnen doen? Hm? Die moet toch al vijftien jaar zitten. Of niet misschien? Wat niet? Wacht eens even. Wat is het? Wat me al de hele dag opvalt, is dat niemand zich zorgen schijnt te maken. Ik bedoel, het is toch niet niks? Zo'n voorwaardeling, en toch maakt nog Burn, nog zijn vrouw zich er druk over. Als ze nou eens allebei wisten dat hij die vijftien jaar of daaromtrent niet zou uitzitten. Kwijtschelding? gaat ze? Nee, wacht nou eens even, wacht eens even. Eh, ik begin het te begrijpen. Maria Burn verkoopt het huis en ze gaat met de kinderen in de gemeubileerde flat wonen. Waarom? Omdat ze dan van het ene ogenblik op het andere hun doelen kunnen pakken en met de Noorderzon vertrekken. Oh, je bedoelt het Ja, precies, ja, dat bedoel ik. Als ze nou eens allebei weten dat hij eruit wordt gehaald... Ja, hij kan toch niet even eentje... is het er nou juist? Alles wijst erop dat er nog iemand op de achtergrond moet zijn. Om te beginnen geloof ik niet dat Bernd het meesterbrein heeft om die overval in elkaar te zetten. Hoe weet je dat? Dat weet ik niet, maar als je zo naar hem kijkt, die zo met een praat... Ah, de politie was nogal met zichzelf ingenomen dat ze de hele bende hadden opgerold. Ik weet het, dat weet ik, ja, ja. Maar er is nog iets anders. Bijna al het geld is door de politie teruggevonden, klopt? Dan zou je toch denken dat hij wel altijd blij zou zijn zijn verhalen mij te verkopen. voor zijn vrouw en zijn kinderen, maar helemaal niks. Ze leven prins heerlijk in een flat die op zijn minst 25 pond in de week moet kosten of niks is. Begrijp je wat ik En neem nou die eerste advocaat. Wie? Zeker zekere Gerald Stevens. Is er iets mee dan? Ik weet het niet, ik weet het niet, maar gek is het in elk geval wel. Je moet weten, die Stevens is een van de duurste jongens van heel landen. Zo'n society-figuur die zijn succes te danken heeft aan zijn relaties. Ik zie het niet helemaal. Hè. Nee, nee, nee. Burn, die daar op het kantoor van Gerald Stevens zit aan de London Wall. Dat klopt ergens niet. En dan, Stevens, heeft hem doorgestuurd naar Alexander White. Hoe kon Burn dat de godsnaam betalen? Nou, misschien dacht hij dat hij op die manier de dans kon ontspringen. Ja, die was van mij eerste dan niet ontsprongen. Nee, nee. Daar moet iemand anders achter zitten. Maar wie? Nee. Ja, oh, dat is even hier hoe moet ik dat weten. Ik zal eens zien wat ik kan uitvissen. Ian? Je had je toch geen moeilijkheden op je hals, hè? Nee, natuurlijk niet. <laughs> ik probeer een boek te schrijven, dat is alles. Wees maar voorzichtig. Ja, ik niet eens even sloten tegelijk. Morgen ga ik die Jill uh, Stevens opzoeken. Ik kan me niet voorstellen dat een advocaat... ...die dan ook mij een pakken bedoemd is, geven. jij? Zo, zeg, maak je even wat koffie... ...dan zet ik de waarheid in de garage. Kom je gauw terug? Ja. Komen. Nou, wat is er? er? Er is een man voor u. Een man? Ja, hij klopt op de deur. En en ik... Wat is voor een man. Waar is hij? Hier, mevrouw Farnham, Achter oh. u. Oh. Goedenavond, meneer Vaanheim. Goedenavond, meneer Nog steeds lekker warm buiten, vindt u niet? Ja, prettige operatie, hè. Goedenavond. Oh, meneer Vaanheim, er is ja. iemand voor u. Wel, nou, voor mij. Ja, hij vroeg naar het uh, nummer van Fred. Oh, daar is hij net. Daar komt hij net de licht uit, met die donkere regenjas. Ja, hier, hier is meneer Vaanen. Ach, excuseer, het je Ja. Eh, uh, neemt u me niet kwalijk, u zacht. Hé, hé, hé, wat heeft dat te betekenen? Wat is het? Hé, hey, hey, kom terug. Portie, heeft hij zijn naam gezegd? Nee, hij vroeg alleen het nummer van uw flat. Ken u hem niet? Ik geloof het niet. Ik kon hem niet gewoon zien zo, met zijn kraag opgetrokken. Hé, hey, hey, wacht eens eventjes. Waarom had hij vette jas aan op zo'n warme avond? Dat gek, daar had ik dan niet aan gedacht. Zo Waarom zou u een jas van hebben? Porteer is mevrouw al naar boven. Ja, ze kwam een paar minuten geleden voorbij. Oh, een minuut of vijf geleden, denk ik. Jonah. Jonah, waar ben je? Papa. papa, papa Heb je mama gezien? Papa, dat was een man. Waar die... is mama? Er was een man en, en die heeft mama bang gemaakt. Tony, waar is mama? Op de grond, in de keuken. Ze heeft haar ogen dicht en ze wil niks zeggen. <mogelijk>